Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De eist vanavond de eerste marathon op natuurreis. Sinds gisteren kan er op de ondergespoten baan al geschaats worden. De wedstrijden zijn voor dames uit de regio, veteranen en rijders uit de C1-categorie. De landelijke rijders doen morgen mee aan het open NK op de Oostenrijkse Weisensee. Agnea, ja, de grootste verzekeringsgroep in Nederland, heeft gewaarschuwd voor een aanzienlijk verlies over het afgelopen jaar. Dat verlies zal tussen de 200 en 240 miljoen euro liggen, heeft het concern bekendgemaakt. Het verlies ontstond door een eenmalige afschrijving van 279 miljoen op de levensverzekering ja, levensverzekeringsactiviteiten. Het komt door de structureel verslechtere omstandigheden in de markt voor levensverzekeringen. Volgens Achmea ligt dat aan de toenemende vraag naar bank-spaarproducten. Die hebben dezelfde belastingvoordelen die vroeger alleen levensverzekeringen hadden. Ook een verlieswaarschuwing van het bouwbedrijf Heijmans... ...dat verwacht dat er over het afgelopen jaar een verlies wordt geleden van maximaal 40 miljoen euro. De definitieve jaarcijfers worden bekend op 1 maart. Het verlies komt volgens Heijmans vooral doordat vastgoed dat het bedrijf in portefeuille heeft een stuk minder waard is geworden... In 2008 en 2009 leed het bedrijf ook al verlies. In 2010 werd er weer voorzichtig winst gemaakt. Het Internationaal Monetair Fonds roept Japan op om de consumentenbelasting te verdrievoudigen. Dat zou de enorme schuld van het land moeten verminderen. De Japanse belasting op consumentengoederen is nu 5% en daarmee een van de laagste tarieven ter wereld. In Nederland bijvoorbeeld is het laagste btw-tarief al 6%. Het IMF vindt dat het Japanse consumententarief over een paar jaar rond de 15% moet liggen. Het weer alleen in het zuiden bewolkt, verder vanmiddag volop zonnig. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt, maar door de wind voelt het wel een stuk kouder aan. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A9, Alkmaar Amstelveen bij Raasdorp 8, A28 Zwolle Amersfoort voor Leusden 3, A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersziening.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 In de categorie Leuke uh, Openingsliedjes. Van deze de Zeker Ronde hoor. Jordi Louis, Lewis en de Nieuws. En If This is It. En hier zijn de evenementen van Zandvoort en omgeving. En we beginnen met een evenement voor aanstaande vrijdag, want daar vindt namelijk plaats de finale van Talent of the Voice XL. Het dat uh, talentenjacht vindt plaats in de Grand Café Hotel XL. Je kan je niet meer voor opgeven als je zanger of zangeres bent. Maar het is hartstikke leuk om naar te kijken. Kom dan aanstaande vrijdag 3 februari om 9 uur naar Grand Café Hotel XL om de finale van Talent of the Voice XL te bekijken. Naast een reguliere jazz in de Omstee, elke derde vrijdag van de maand, is het nu een gelegenheid om elke eerste vrijdag van de maand te jammen met profession professionals onder leiding van Arthur Dus speel jij een instrument of hou je meer van zingen? Dan ben je van harte welkom op deze avonden met jazz en lichte muziek als uitgangspunt. Het is 3 februari om half negen in Café Omstee. Wil je nou meer informatie? Ga dan naar ww.noomste.no. .om en een rondleiding door geschiedenis van Oud-Zandvoort. Wie wil dat nou niet? Altijd interessant om te weten wat er in Zandvoort uh, vroeger aan de hand was. En het kan nu, want je kan ontdekken van de geschiedenis van Zandvoort aan de hand van een rondleiding. De rondleiding begint in het museum en gaat over in een wandeling door Oud Zandvoort. Het is plaats voor uh, minimaal 15 personen, dus kom op tijd. Het vindt plaats. Op uh, de start vindt plaats bij het Zandvoort Museum. Nou, dat is bij de Zwaluwestraat 1 het centrum. Prijs per persoon is maar 2,25 euro. En dat vindt plaats op 4 februari 2012 en het start om half 2. Meer informatie te checken op www.zandvoortsmuseum.nl. Grote beachparty bij Club Muziek. Met DJs Alex Kruis en Lucia. Op 4 februari om vanaf 7 uur. Is dus een, uh, een grote beachparty bij Club clubbutique. Ligt uh, aan de boulevard Barnaert. En daar komt Allen. Want uh, we hebben en ik komen ook. Is dat zo? Ja. Dat kan niet op zaterdag. Jammer. Nee, je gaat mij nu dingen in de mond leggen dat ik ja. helemaal niet wil Sorry Ik vind het helemaal niet leuk Oh, ik denk dat vind je vast leuk een beachparty? Nou ja, te gek natuurlijk Ik hoop dat het weer een beetje mij zit 4 februari 2012, 7 uur En als laatste het Winter Endurance Kampioenschap Is een initiatief van de CPZ En de stichting DNRT We hebben het hier over racen En dat vindt uh, 5 februari plaats Dus dat is uh, volgende week zondag het race op circuit Zandvoort. Nou, iedereen weet natuurlijk waar het is. Meer informatie, check op www.cpz.nl. Twee toestanden in de eredivisie. Half drie begonnen. FC Twente, tegen FC Groningen. Toestand is daar 4-1. En RKC Waarwijk thuis tegen FVVV Venlo. Tegen Daagse Duel. Toestand is daar 3-0. En jammer dat het geen grote hit is geweest. Je hoort Silent Express en Feel the Energy. En we gaan even door met het volgende met oog en oor. De Padsplaats door, elke week een item uh, in de Zandvoortse krant. We beginnen met een bericht over S.V. Zandvoort. Want na de inbraak in de kantine van S.V. Zandvoort... Staat de voetbal, uh, ...zat de voetbalclub ook wel logisch hoor... ...behoorlijk met de handen in het haar... ...behalve dat er veel was gesloopt... ...waren ook twee grote televisieschermen verdwenen... Uh, medesponsor van SV Zandvoort... ...HB Alarmsystemen... bood direct hulp aan om zoiets in de toekomst te voorkomen... ...door gratis plaatsen van financieren... Uh, ...gratis plaatsen en financieren... ...van bewakingssysteem... ...nu is ook een hoofdsponsor HBR de club... ...te hulp geschoten... ...in samenbewerking met Radio Slipout werd er twee schitterende tv-schermen gedoneerd... ...nu is Zandvoort zelfs beter uit dan voor de inbraak Waar trouwe sponsors al niet goed voor kunnen zijn Kijk, dat is mooi, een goed bericht Goed bericht dus uiteindelijk En de Nationale Kinderboekenweek Heeft altijd een leuk leesmomentje Het voorleesontbijt waar bekende en minder bekende zandvoorders worden uitgenodigd Bij het kinderdagverblijf Pippeloentje en pluk <laughs> Pippeloentje en plukzaten Ehm um... Uh, zaten de kinderen de meesten nog in pyjama's, ademloos te luisteren naar de politieagenten die gezellig uh, langskwamen om iets te voorlezen. Bij het kwam de politie zelfs met een echte boevenwagen. Gelukkig was er geen boef te bekennen, wel een lekker ontbijt. En opmerking van een van de kinderen was, de politie is ook wel lief. Gaf aan wat voor indruk de politie heeft afgelaten en dat is toch weer mooi meegenomen natuurlijk. En bent u nou... Iedereen vriend de politie van Zandvoort ja. hartstikke leuk. En bent u in bezit van een camera en weet u nog niet hoe u ermee moet omgaan, dan is komende zaterdag de workshop natuurfotografie voor beginners. Vanaf 16 jaar is dat in de Amsterdamse Waterleidingsduinen. De kosten zijn 10 euro en deelnemers zorgen zelf voor lunch en drinken onderweg. Er wordt om 10 uur gestart vanaf de BC De Oranje Kom Vogelenzang. Van tevoren wel of aanmelden via 020 608 7595. Dus wil je nou leren Natuurfoto's te maken. Lijkt me hartstikke mooi en leuk. Zorg er wel even voor lunch. 10 euro zijn de kosten om mee te doen. Mel je dan even aan via 020 608 7569 020 608 7595. En als laatste een bericht over de kinderomvang. Afgelopen vrijdag was er brand in het LDC Volgens protocol moesten de 60 kinderen van de kinderopvang het gebouw verlaten De ontruiming die verspoedig verliep was uiteraard niet onopgemerkt gebleven Al snel kwamen er omwonenden om de hulp aan te bieden Dit resulteerde erin dat alle kinderen van het kinderdagverblijf 0 tot 4 jaar werden opgevangen bij de buren Onder begeleiding van natuurlijk hun eigen leidsers De kinderen van de buitenschoolse opvang werden door de overburen verwelkomd En konden spelen in een grote tuin tegenover het kindercentrum uh, de leiders waren uiteraard erg blij met deze hulp en zijn er maandag gelijk langs gegaan om de buren en bosbloemen aan te bieden. Daarnaast verdienen zij de vermelding in de krant. Bedankt Piet, Suus en Braamseel, Gerard en Femke Dijkema en Mark en Nina Verstegen. Nou, hartstikke leuk. Bedankt voor de onderdak voor de kinderen. Hartstikke bedankt. Zie van Stanford en hier is Sia. You stole kisses Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Dit is ZFM Zandvoort, zondag in Kennenverland. Michael Jackson En Blood aan Dance Floor. We gaan even kijken naar de eredivisie. Er zijn vandaag drie wedstrijden al gespeeld Half 1 begonnen Feyenoord Ajax Tussenstand of de einduitslag is daar 4-2 Twente Groningen 4-1 En Erks en Waalwijk Van Het was net 5-0, maar nu staat het 4-0 Oh, nu zouden wij een afgekeurd zijn ofzo Yeah. Oh. Nee, niet. Dat zeg, is, ja, uh, apart. Ja. Stond 5-0, 4-0 uiteindelijk ergens Goed gedaan. Straks is er nog één wedstrijd te spelen. NC tegen Adoen en Haag. Half vijf begint die wedstrijd. En um, ja, we houden u dus zo op de hoogte. Ook zometeen een interview met Cherk de Blauw, met de trainer van Bloemendaal. Best of my love En een klein stukje Milan en Founish want ik krijg het geheel Maar we gaan eerst even naar Tjerk de Blauw Ja natuurlijk vanmiddag die wedstrijd tussen Bloemdaal en Zwanenburg Ik loop er al heel veel jaren mee in de voetbalwereld Maar soms zie je wel eens Hele gekken en draken Van wedstrijden in die eerste helft Nou ja ik denk van Zwanenburg -kant Was het geen draak van een wedstrijd Want die jongens die uh, hadden Voor 300% inzet En uh, nou ja Eigenlijk het strijdplan wat wij voor ogen hadden om te beginnen, dat voerde hun uit en uh, ik denk dat uh, 60, 70 procent van het team gewoon qua inzet uh, tekort kwam en mentaliteit en vechtlust en uh, ja, daar was ik behoorlijk pissig over. De eerste helft kunnen we gewoon slaan. Ja, uh, zie jongens, we spelen het slim uit. Komen heel snel op het 2-0 tweede voorsprong. Tweede helft, je gaat alles of niks spelen. Extra spitsen erbij. Je komt terug tot 2-1. Je komt terug tot 2-2. En toch gaat het weer fout. Nou ja, dat heeft ook met een stukje beleving en instelling te maken. De bereidheid om uh, spelers te, te willen trekken, uit te willen schakelen. Ja, en als je ze op uh, toch een hoger niveau dan vorig jaar, die tegenstanders ruimte gaat geven, ja, uh, dan maak je ze gretig gebruik van. en uh, ja, Je hebt compleet aan jezelf de reid dat je in plaats van met drie punten van het veld zo, dat je wederom een domper hebt. zware waren rijp. Ja, ze waren zekerheid. Die jongens hebben zoveel energie in die eerste helft gegooid, dat, dat ja, het, het wankelde Zwaneburg. en na die 2-2 zeiden wij allemaal langs de kant, nou het is nu erop en erover. Ja. En dan uh, ja, een zware dekkingsfout en uh, hij ligt in het uh, netje. Wat nu deze week? Nou ja, uh, ik hoop dat we kunnen trainen met, uh, met de vorst en anders is het loopschoenen mee. En dan... Uh, dan gaan we eens wat aan de mentaliteit werken, Cherk, Want dat is kei en kei en keihard nodig. Vijf wedstrijden op rij, dat heb ik nog niet veel meegemaakt. Nou ja, ik kan het mezelf ook niet herinneren, maar ja, ik uh, denk het zal er misschien wel bij horen, maar ik ben ervan overtuigd dat we met deze uh, waanzinnig jonge ploeg, waarin in de oudste speler vandaag 26 jaar ook weer was, dat we wel weer boven komen dreigen Het gaat weer pieken en dalen. En, uh, ja, we moet, het kwartje moet weer even bij sommige gevallen en dan uh, komt het echt wel weer goed. Dankjewel. Ja, dat was er natuurlijk deze week. Bloemendaal tegen Zwanenburg. Volgende week, ja. Dat zal waarschijnlijk wel heel lastig gaan worden met de vorst die dus deze week gaat komen. Ja, misschien dat ze dus volgende week vriendschappelijk gaan, gaan spelen. Maar competitie zal er niet in zitten, denk ik. Maar ja, dat hoort u volgende week wel. Thank you. En Love Really Hurts Without You. Goedemiddag, dit is hier van Zandvoort. Je luistert naar zondag in Kermerland. Zondagmiddag van Zandvoort. Het is uh, tien over half vijf. En er uh, wordt actie gevoerd voor gratis parkeren op de boulevard. Dus dit jaar moet je betalen als je met je auto op de boulevard wil gaan staan. Wat, wat ik persoonlijk echt belachelijk vind. Nou, ja, ik ook. En daarom is de afgelopen week actie gevoerd uh, ja, met om met, met name in de wintermaanden gratis te mogen parkeren op de Boulevard in Zandvoort. Nou ja, parke de parkeerautomaat uh, had een plakkaat opgeplakt gekregen waarop mensen te lezen waren, waarop de wensen te lezen waren. De wensen van een uh, onbekende actiecomité of persoon kwamen zelfs op één ding uit. Vrij parkeren in de winter langs de Zandvoortse Boulevard. Arlen Berg meldde de actie aan de Zandvoortse krant die de wethouder parkeren Amdo Sandbergen om een aantal antwoorden te vroeg de wethouder is stellig van mening dat de actie bij hem bespreekbaar is iedereen kan bij mij komen verantwoorden ik voer alleen beleid uit dat gemeenteberaad heeft vastgesteld als dat niet strookt met bepaalde meningen in Zandvoort moet daarover gesproken worden maar kom dan wel naar mij toe ik praat liever face to face met iemand dan ik antwoord moet geven op zaken waar het vooralsnog niemand aanspreekbaar over is al dus de wethouder die geeft. ...heeft um, gaat mee te denken over een oplossing. Berg heeft via zijn Facebook een site, um, een suggestie gekregen... ...laat bezoekers in de zomermaanden 5 cent per uur meer betalen... ...dan kan de extra opbrengst in de winter hem gratis parkeren langs de boulevards ...opnieuw worden ingevoerd. Het gaat volgens opgave van de gemeente over een bedrag van circa 60.000... ...dat zou moeten worden ingelopen. De bal ligt bij het raad en het college. Hoe duur is het eigenlijk, parkeren? Ik weet het niet precies uit mijn hoofd Maar ik vond het nog echt redelijk veel Kijk als het nou, uh, ik zeg maar wat, 50 cent per uur is Dan zou ik het ook nog wat doen ja. Maar dat is het ook niet het is, nog best, het is nog best duur, terwijl het vorige jaren, of het er eigenlijk altijd is geweest, dat het um, gewoon gratis is. Ja, ja, maar zou dat een goede oplossing zijn, denk je, dat het 5 cent duurder kan worden in de zomer per uur? En dat we in de winter gratis kunnen parkeren? denk het Ja, toch? Ja. Want in de zomer krijg je toch genoeg auto's hier die Daarom. het echt wel gaan parkeren, omdat... Um, het hadden altijd ver... moeten lopen. <laughs> ja, Met te veel lopen staat altijd zomers helemaal vol. En in de winter staat er echt niemand, hè? Nee, nee, niemand is overdreven, ja, ja, ja, maar er, staat heel, er weinig staan weinig heel mensen. erg weinig mensen Het is het alleen maar duurder om, uh, bijna, is ja. bijna duurder om die apparaten aan te luisteren Wij staan nu wel gratis We gaan niet zeggen waar, want dan staat het ook straks helemaal vol We hebben geen plek meer uh, wij hebben ons eigen plekje Wij hebben ons eigen plekje, veroverd hier in Zandvoort nou, ja, we, verwachten, we wachten af wat er gaat gebeuren En laten we hopen dat er binnenkort gratis geparkeerd kan worden bij de boulevard Lekker nee, zo'n Jessie muziekje ik hoorde laatst op de radio trouwens dat liedje My Old Piano. My Old Piano van Diana Ross. Ja, ik zet de ding in. Dat is eigenlijk best wel mooi nummer. Zullen we die even draaien dan? Ja, doe maar even. Doen we zo meteen. Diana Ross, My Old Piano komt eraan. Eén toestand in de eredivisie. Half vijf begonnen. NEC tegen Adunhaag. Toestand is daar 1-0. Nieuw muziek nu. En wat is die mooi zeg. De nieuwe van Jason Mares. I Won't Give Up. When I look into your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 need in your space to do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. See even the stars.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 who I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 Van Nederlands best bandes op this moment. You're the go back to the zoo and I'm in the night. See you later. Da de nieuw van Jason Morris en wat is die mooi zeg? I won't give up. En zoals beloofd, is hier Diana Ross. Real wow. Canario International Style en Diana Ross My Old Piano. En met Real Canario eindigen we deze zondag in Kernland voor deze zondag 29 januari 2011. Ik heb alleen nog één vraag Jan. Ja. Wat vind jij ervan als je te hard rijdt ja? en je wordt aangehouden en je krijgt een boete en je mag kiezen of je leest een boek? Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Dat heb ik gehoord. Nou ja, dan lees je toch het boek. Ja, ik Eén keer het lezen. Horing, hè? Ja, klopt. Er was een bel geweest hè, die ja. dat heeft gedaan. Ja, dan kies ik natuurlijk voor het boek, dat lijkt me logisch. Nou, de, het weekend is weer afgelopen. We gaan op naar de, wer, de werkweek. Met z'n allen gaan we weer aan de bak of misschien wel naar school. Hele fijne werkweek en tot de volgende keer. Hier is Kevin de Kroon. In and on mother tree I said to myself we are lost time. Favorite fruit is chocolate covered cherry. And see this watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body ride.